Onzit ons te samen zijn aanvangen om met ons tot te zingen van den 22e persoon en daarvan het 14e vers. in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 4 van vers 19 tot en met 43 wij noemen nu Johannes 4 van vers 19 tot en met 43 doch vooraf de twaalf artikelen des geloofs ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende dus de rechterhand gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes En een Eeuwig leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie er dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij wienden zijt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar. Vrouw, geloof mij, de uren komt, wanneer gij lieden, nog op deze berg, nog Jeruzalem, den vader zult aanbidden. Gij lieden aanbid, wat gij niet weet, wij aanbidden, wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de uren komt en is nieuw. Wanneer de ware bidden, den vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet. Dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nogthans zei er niemand: Wat vraagt zij? Of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad, en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende, Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen: ik heb een spijs om te eten, die jij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkaar, heeft hem iemand te eten gebracht. Jezus zeide tot hen, Mijne spijs is, Dat ik doe dan wil desgenen, Die mij de zonden En zijn werk volbrengen. Zeg, gij niet, Het zijn nog vier maanden, En dan komt de hoog, Ziet ik zeg u, Heft u ogen op, En aan schouderlanden? de landen, want ze zijn al reden wit om te hoosten, en die maait ontvangt loom, en vergadert het terug ten eeuwige leven, opdat zich samen verblijden, beide die zaait en die maait, want hierin is die spreuk waarachtig, een andere zet die zaait, en een ander die maait, ik heb u uitgezonden om te maaien, hetgeen gij niet waarbijt hebt. Anderen hebben het waarbijt, en gij zij tot hun arbeid ingegaan. En vele der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die betuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem, dat hij bij hem bleef. En hij bleef al daar twee dagen, en hij geloofde hij veel meer om zijn woordswil. En zeide tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggenswil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten... Dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. En na twee dagen ging ik vandaar daar en ging heen naar Galilea. <coughs> Preisen en dienen Aanbevelen zwaardig en liefen zwaardige Joven. Vervullen onze liefdeloze mensen met liefde tot wederliefde. Met eerbied en diep ontzag in de toenaderingen tot een uw genade opdat we zeer laag van onszelf mochten denken, nog lager van onszelf mochten spreken. En het nooit te veel om hoog van u te spreken. Den Allerhoogste die nooit boven u kan zien. Niets kan er hoger zijn dan het hoge. En dat is God alleen. En die ooit naast u kan zien, want niemand gelijkt u. Niemand even naast u. Gij zijt alleen God. Van u In u En dat blijven zonder vermindering. En zonder vermeerdering. Maar die altijd naar beneden ziet, naar omlaag, en zonder op hen die laag liggen, en voor uw gezicht in het stof niet meer zijn dan stof. En tot uw goddelijke lof ontvangen genade voor schuld, bloed voor zonde. Gerechtigheid voor naamheid en het goddelijke heil, door recht en wet uit genade geschonken tot uwe ere, tot de keren en tot een onsterfelijke zaligheid. Genade.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 We dachten de vervolgstof van dit morgenuren aangaande de bekering van die Samaritanische vrouw in dit avontuur nog een ogenblik bij stil te staan. Is u voorgelezen? Wel het evangelie van Johannes 4, in zonde dat 42e was. En de zeide tot de vrouw. Wij geloven niet meer om uw willen. Want wij zelf hebben gehoord En weten dat deze waarlijk is. De Christus, de Zaligmaker der wereld tot dusver, vragen we vooraf van de hulp des Heren in spreken en luisteren. Dat is alleen, Heren, dat hij het scharen voor hulpelozen, voor goddelozen, voor dode honden. Voor zondaren, voor raadnekkige zondaren, voor verraden zondaren, voor versteende zondaren, waarvan u wordt getuigd. Dat steen hart wat maar één grote steen is, en door niets verbreizeld ooit zal nog kan worden, dan door het woord God. Krachtelijk. Vernederen. En zich verhoogmoedigend openbaar. Ga je dan ook beloofd, steen Steenhaard weg te nemen. En een vleeshaard te schenken. Als dan klaar, Als dan vraagt. Als dan smeekt, als dan bidt, zullen een geslagen zondag om een nieuw hart, waar hij het ontvangt heeft, maar het van achteren openbaar Op u in dit avonturen, daar is een grijpige, gelijk de Samaritaanse vrouw, zonder onverwacht bekeken. Niet voor u, maar voor haar. Zomaarom was stilgezet Zij Ze was er niet voor gekomen, maar het was in haar gekomen. Zij had dat niet gezocht, maar gij heeft haar gezocht. Als een voorverrodeerden van eeuwigheid. Om geboren te worden tot wedergeboten in de tijd en een voorbereiding der zaligheid die gij door uw bloed en door uw dood hebt bereikt. ach dagen onze harten die niemand benader kan en niemand bereiken kan als alleen die geest der genade en der die overtuigd en overdag werk neder en raad op doet er helle neder dalen en doet opklimmen tot den hemel der hemelen voor uw goddelijke gunst is niets bestand dan verliest men alle wapenen zijn hand om iets te leren van zich zalig te laten maken. Ach, kom, Noorderwind. doorwaai het kerkhof van ons hart, wat meest dood is, wat meest dor is, wat meest onvruchtbaar is, het welk het meest stinkt van de zon. Meest stinkt naar de wereld, Meestes kind naar het vlees. meest kind naar het ondermaanse. Waarvan uw knecht getuigde. Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Hij kon niet wegwerpen. Kon er zich niet van losmaken. Hij was gekluisterd als stof aan stof. Waarin die ervaren dat u dat alleen doen kan en van ouds gedaan heeft. Want wie zal bestaan als gij het zondagsheffen inneemt? Wie zal het dan houden? Dan alleen hij die kan behouden. Gij mogen ons oren geven door stoken met een vinger uw geest. Want anders horen we niet en gaan straks weer heen zonder iets gehoord. Gij opende oren had van Lydia. De waarheid deed zijn kracht door het Geloof des Heilige Geestes. Voor die kracht is niemand bestand. Gij bekeerde er drieduizend door een enkel woord, het welk onvergetelijk werd gehoord, waardoor ze en aanbiddelijk werden bekeerd en geleerd. Leg de zaken in onze harten, meest zien we maar letters, Nee, zien we maar woorden en geen zaken. Maar de zaken der woorden maken de woorden vol. En geven lering en onderrichting en onderwijzing. Ach, kom. De onderlinge samenkomsten. Mocht doorheenkomsten een verschrikking voor de duivel zijn. En een zielzaligende verkwinting voor een die naar God bedroefd is. En om God bedroefd is. Het wel geen hemelzoeker is. Maar een Godzoeker. Omdat ze door God gezocht zijn. Help ons, Koning. Er is niemand die luisteren kan, zo het behoort. Zo het tot ons nut is. Want er gaat het ene oor in en het andere uit. En er schiet niks van over dan de dood. Maar als u daarin meekomt, dan neemt de waarheid ons mee. En wij de waarheid niet. Dan houdt de waarheid ons in de arbeid en in de werkzaamheid samen. En zou niet rusten. Voordat er een weg. Van Gods ere, heerlijkheid en majesteit openbaat is. Op Calvarias hoogte, de verste heuvel van al de Canaans heuvelen. En de verste berg van alle Canaans bergen. Want op die berg is God door God gedaan. Is de kerk door God met God verzoend. En heeft Hij in de plaats van zijn kerk gaan. Met een goddelijk verlangen der voldoening. Hun tot een eeuwige verzoening. Ach kom. Alles valt tegen Weet je. Weet ik dat de wereld niets wat vervult. Er is niets wat verzaal. Het is meest maar het lege vaten over die wereld. Het is meest maar verkeer. Het is meest maar dwalen en dolen. Ah, oh, geleid ons op het pad. Uwere gerechtigheid. Het is meest maar afdwalen zonder terugkomen. We kunnen wel weglopen, heren. Dat doen we nog. En we gedaan ook, doen we nog waarvan het is mocht zijn met uw knecht. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn de ik verloren. Ai ah, zoek uw knik. schoon hij u heeft geschonden, want hij verlaat door alle zee, toch naar uw gebom te Laat uw woord met Jeruzalem zelf bespreken, worden. Omdat het smaken mocht in happen, Waarvan een knecht Jeremia betuidt. Mijn hart is flauw in mij. Gelijk die loodensensische gemeentes lauw waren. Lauw is. En wat lauw is afzult. Ga je het uw mond spuren. We zijn ook niet meer waardig om uitgespeeld te worden. We hebben ons ook niet meer waardig gemaakt als door uw goddelijke voeten vertreden te worden. Ach, maak de beleid eens nog eens waardig. Echt waardig. Levendig waardig. Want gij hebt lust tot waarheid in het binst. Wat zichzelf verneder komt alleen aan de grond van de huigelaar, maar dat God verneder komt aan de grond van de zondaar. Uit een eenzijde genade verbond, het welke opraat alleen wat zonden is, en heiligt alleen wat zonden is, en reinigt den onrein. Ach kom straalt je licht en het is licht in de duisternis een sprankelt je leven en het leven leeft erop. en een druppel water en ja mechtige gaan drinken uit een onverminderende fontein der hoven en de, de, de levende wateren schep nog dorst door uw hoofd. En steent nog lessen door uw woord. Schept nog honger door uw woord. En ontdekt het brood. Het onvergankelijk brood. Het onverzuren brood. Het onbederven brood. Het brood dat vers is. En verblijft. Tot in de eeuwigheid. Help ons door de bediening des geestes, alsjeblieft, om u verwoond wil. Um, Amen. Ja. Psalm 66. De 66ste psalm, en daarvan het vijfde, zes en acht. En inmiddels krijgt u liever gelegenheid, andermaal, tot een extra collectie, tot onderhouding der school. Meneer de mocht ons een hart geven om te geven. Van op 66, vers 5, 6 en 8. Een net belemmerde onze schreden, een enge band heeft ons geknecht. Ga heer, heersen ons te treden, hij gaat ons wel voor aan het geweld. Die zijn in ons water te overstromen, daar werden wij gedreigd door vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikken ons ter goede ruur. Dat is de 66 e psalm, het vijde en het zesde en het achtste zangvers. die vrouw aan de fonteinen Jacobs heeft onderwezen en hoe of dat dat mens blind was voor alles wat goddelijk voor alles wat geestelijk ze vatten het maar natuurlijk op wanneer Christus spreekt over het waarde der eeuwigheid en heeft zij over het natuurlijke waarde Juist, ja, Heere geeft me dat. Dan hoef ik hier niet meer te komen. En ik daar geen werk meer mee en dan sluit ik dan geen tijd meer op. Op de gemakjes leven. Op de gemakjes zomaar voortleven. Terwijl juist dat gemaksleven oordeelsleven is. Een leven wat ons rijk maakt voor het oordeel. En dan breekt Christus die draad, zeggende, ga heen, zend u ze weg. En roept uw man, uw eigen man hoor, uw wettige man. Die man die door recht natuurlijk en structureel ontvangen Dus een echte man, niet genomen, niet gestolen, maar uw echte. Man die je door recht gehuurd hebt. En kom dan hier. En kom dan hier. Dit heeft dat mens gevoeld, ingevoeld, de bestraffende hand. God. Hier heb je de eerste roerselen. Gaat heen en roept uw man. Ga je openbaart haar schuld. Haar zonde, haar schande. Dit zijn noodzakelijke dingen. Wanneer die niet gekend, zal genade nooit erkend worden. Wanneer zulke onmisbare dingen niet geleerd, kunnen de nooit geen geestelijke dingen ten leven geleerd. De ontdekkingen voor de bedekking. En de overtuiging voor de overbuiging. En In de instorting van een geestelijk leven dat een onverwachte daad God. maar wel een krachtige daad God. Men preekt wel eens, en het is goed, uit hetgeen wat Salomo betuigt: mijn zoon, geef mij uw hart, maar dan blijft God zonder hart, want niemand geeft het. Maar hij neemt het en dan wordt gegeven. Eerst nemen en dan geven. Van waar zul ik een vraagt vragen, heer, neemt het niet. Neemt het niet. Opdat ik het u geef. Gij hebt wel gezegd, getuigt Christus, het is waar. Gij hebt geen man. Nog dan bij jou geveden. Zij hebt geen man, maar gij zegt ook niet dat ze een gescheiden vrouw bent, zegt u ook niet. Het een kunt u niet zeggen en het andere durft u niet te zeggen. Want de meeste tijd wordt de schande ingeleefd als de schande bedreven is. De meeste tijd is de bitterheid der zonden, wanneer ze volbracht is. Daarom zegt ook de apostel, de begeerte baat zonde." En de zonde voleindigt en de baat geducht. Gij hebt vijf mannen gehad waar ik alleen nog aantrek, waar ik vanmorgen mee geëindigd ben. Dat we in die vijf mannen die anders zien in zijn geestelijke zin, als de eerste vijf boeken van Mozes. En ook kan er niemand met de wet leven, zonder zijn leven te verliezen. Er kan niemand met de wet huizen, zonder uit zijn huis gezet te worden. Er kan op aarde niemand gaan opstaan, Wanneer Mozes de bediening zijn wet openbaart. In de staat der rechtheid hebben wij de wet gehad voor de zonden. Maar na de val komt de wet na de zond om te overtuigen te arresteren en te bekeren. Zodat die bediening der wet die is net zo onmogelijk als de bediening des evangelies. Wat de wet niet verwondt, kan het evangelie niet genezen. Wat de wet niet verdoemt, kan het bloed niet verzoenen. Wat de wet niet neerwerpt, kan het evangelie niet oprichten. Daarom zegt de waarheid gij doet nederdalig ter helm. Daar heeft hij zijn plaats die zich waardig gemaakt heeft. Daar heeft hij de plaats die hij gezocht heeft. Daar heeft hij de plaats waar zijn eigen schuld Maar daar volgt ook. En heb je de indaling van die persoon waarmee ze leefden. Maar nog niet was getrouwd. Maar wel geopenbaard. Hij doet opkelinnen ten hemel. Waarin ervaren wordt. De wet en evangelie. Zullen elkaar nooit benademen. Maar de wet geeft geen evangelie. Maar het evangelie is het einde der wet. In plaats dat nu die Samaritaanse vrouw vraagt. Heren, kan ik daar nog van genezen worden van die zonde? Kan ik daar nog van geheeld worden? Kan ik nog met God verzoen? Praat mensen helemaal niet over. Ze zat zo weer bij de eigen licht. Zo weer in de rij. Nu ze toch ontdekt is aan haar hoerderij, En zonder aan haar geestelijke hoerderij. Zo zeggen mensen, wij toch nog te doen en te vragen... Verzoende zonden, schulden. Ze zag in de dadelijkheid terug in de verschilpunten en de twistpunten tussen de Samaritanen en Israël. Daar zei ze liever wat van als dat ze van de schuld voelden. Want als een mens een schuld gevoelt, dan heeft hij het zo best niet. Heeft hij niet zo makkelijk niet. Dan zou hij maar graag af willen. En het is ongelukkig aan me eraf komen. Want dat is omkomen voorheen. Hoeveel zullen er niet op de wereld zijn. Die een klap van de wet gaven. En nooit aan het einde der wet gekomen zijn. Hoeveel zijn er niet op de aarde. Die benauwdheden, ontroeringen en beroeringen. Nachten, soms dagen gehad Het is overgegaan. Het is dus weggegaan, waar is het gebleven, waar zou het gebleven zijn. Hoe zijn er niet die zouden kunnen zeggen, ja, voor 25 jaar, toen kon ik niet bekeerd worden en ik stof dag en nacht. En nu dan, ja, het is weggegaan. ja, het is weggegaan. Zal het nog ooit terugkomen, waar denk je? Dat noemt de waarheid een vroegkomende dauw En een wolk die rasen ervaart. En waarvan je een Job leest. een huigelaar altijd op God roepen neemt. Nee dat doet hij niet. Hij schrijft eruit. Want daar geldt het niet van wat Christus getuigt Die volharden zou die kan niet staan, maar die zal zal worden vastgesteld. Zij vraagt dan meteen onze vaders die bidden hier op de berg Geryzim, en die zegt dat er alleen te Jeruzalem met een tempel tempelgebed moet. Toen is dat nu. Hoe gaat dat nu? En dan antwoordt Christus daar zeggen, de vrouw geloof mij. Nog hier, nog daar, waar de vader aangebeden wordt in waarheid. Al is het in de kelder. Al is tegen schuur. Al is achter op een stuk land. Alleen in een droge grip of een droge sloot. Maar overal betuigt hij waar God aangebeden, niet alleen gebeden, want daar is het ons om wat te doen, daar gaat het ons om wat. Zeg niet dat dat er buiten ligt. Maar dat er dat ook wel hoek en bij hoort. Maar hier staat. Den vader aangebeden. Dus bewonderd, geëerd en verheerd. Al zal je nooit zalig worden. Al zal je nooit bekeerd worden. Dat God geliefd wordt omdat hij God is. Dat God alleen geliefd blijft omdat hij God blijft. En waardig is geliefd is zijn tot in de revigheid. Dan mag je de hel wegnemen en de hemel ook. Dat vloeit uit die waarachtige keuze. Waarvan Job van getuigd naar nou, de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. En al die van de vader gehoord en geleerd heeft zal tot mij komen. Maar ook alle plant die mijn vader niet geplant heeft, die zal uitgeroeid worden. Zijn meest godsdienst planten zonder gods vrezen. Dat is meest godsdienst zonder om god verlegen te zijn. Dat is meest het leven zoeken waar het niet in is. Want leg in het verlies van je leven. Daar leg het leven. En Christus zeiden. Tot haar vrouw. Geloof mij, Ga dan waarheid des Ga gij dan aan bidwachen u weet. Je godsdienst is dus afgodendienst. Ga aan bidwachen u weet. Want gij hebt nooit geen voorschriften. Nooit geen rechten en geen inzettingen Van den God is Dus uw godsdienst is uit uw eigen. Uw godsdienst is van uw eigen. En die berg Perizim, Dat was maar een verlogening. Van den tempel te Jeruzalem. En die Bergerisim, vrouw. waar komt die vandaan? Wie heeft die gebouwd? Die is na de ballingschappen door Zambalat. Den vijand van God en van zijn kerk gebouwd. Als een tegentempel Om den goddelijke tempel te verloven. Te versmaden, en te verraagd. Gij aan bid wat je niet weet. Dat wil zijn wees nooit iets geopenbaard van de neer. Geen nooit geen scriptuurlijke godsdienst goddelijk staat. Alles wat je doet, is uit je eigen ingewanden. En alles waarmee je voor een dag komt, dat kan geen dagelijks zien. Want dat hoort bij de afgoderij. <lacht> Waarin Christus betuigt, dat hem vader, ook de zulke zoek, de welke, van eeuwigheid voorverordineerd zijn. En op aarde betuigd. De dagen Zullen de doden horen. Zou je dat gehoord hebben? Zou je die stem al gehoord hebben? Zelf anders. Zou die stem al met kracht. Ons had verslagen hebben. Zou die goddelijke kracht ons al neergeslagen hebben? Zou die goddelijke kracht ons neergeveld hebben door middel van zijn woord? Laat ik het eens eenvoudig zeggen. Wanneer gij daar luisterende gelijk gekomen zijn om te luisteren. Net als anders. Net als altijd. Niks anders. Gelijk deze Samaritaanse vrouw omwaard komt. Ze bedoelt niets en ze zoekt niets. Maar zij wordt gezocht. En de inhoud van de scripturen, is u bekend. God zoekt den zondaar. En laat die gezochte zondaar het is later om God niet te zoeken. Laat die gezochte zondaar het is waar hem afwerpen, zijn benauwdheid en zijn overtuiging. Ze wordt met kracht ingedrukt. En Graai zou zeggen: de tweede rukking is. van het natuurlijke leven naar het einde van dit leven. dat is natuurlijk een natuurlijke dood. En een derde ruk, die gaat naar boven. Voor eeuwig binnengedrukt. Ga aanbidden wat we niet weet. Wij aanbidden wat we weten. Wij hebben de scriptuur. We hebben de openbaringen, Jezus. We hebben de openbaringen, God. We hebben de schriftuur. De welke ons leert en onderricht en onderwijst De weg tot zaligheid. Dat heeft u niet, Samaritaanse vrouw. Dat hebben de Joden. Want de zaligheid is aan de Joden. Uit de stammen van Juda. Waarin de zaligmaker belooft. Maar ook eenmaal gekomen is. Dus deze Samaritaanse vrouw werd steeds meer in haar schuld en in haar schande. In haar natuurlijke en geestelijke horen gezet. ze. Het is trouwens nooit anders. Als de vijf boeken van Mozes bezoeken. Daar ziet er alleen zonde op. Daar er alleen dood op. Daar schiet er alleen wraakoefenende gerechtigheid op. Dan schiet er alleen een hel over. Dan schiet alleen de toren gods over. Dan schiet alleen de wraak des allerhoogsten over. En daarom is zo noodzakelijk. Dat Mozes in de bediening der wet. Zich openbaart in het hart van een zondaar. En dan zou hij alles wel willen doen. Om zich zalig te maken. Want dan ga je iets zien van de ramszaal. Gelijk deze vrouw ook zegt. Heer, ik zie dat gij een profeet zijn. Waar zie je dat dan? Ik heb toch dezelfde kleed eraan van de Toen hield gij mij voor een verachte jood. Toen hield gij mij voor uw vijand. Van waar is dat nu? Dat u in mij een profeet ziet. Zag het toch zo even niet. En dan is de waarheid. Zij zag hem in het woord. Zij zag die profeet in het woord. Zij zag God in dat getuigenis. En dat geeft de indruk. Dat geeft ten afdruk. Gelijk als Simeon. Een openbaring van Christus ontving. Hij zag hem in de openbaring. Hij zag hem in het woord. En hij zag hem in de belofte. En toen hij in de volheid heeft tijd gegeven. Toen hoefde niet te vragen in een tempel. Is hij dat nu? Want hij zag er net zo uit. Als dat hij openbaard en beloft was. Nooit geen vreemde Jezus. Maar een geopenbare de Jezus. Zij zag hem in zijn getuigenis. En daaruit getuigd als dat Nou vanavond is zijn. Dan zou je de eeuwigheid in het woord zien. En dan zou je de eeuwigheid in je hart gevoelen. En je tijd voelen gaan. En jezelf voelen staan voor een rechter. Van hemel en van aarde. Dan breng je eerbied. Dat brengt hem. Dat brengt hem werste mij des te vermijden. Waarin ervaren zal worden de noodzakelijkheid en de onhoudbaarheid om langer onbekeerd te zijn. De onhoudbaarheid om langer zonder God te zijn. De onhoudbaarheid om langer zonder borg, zonder middelaar en zonder bloed te zijn. Daar geven levende noodzakelijkheid Om door recht en door wet verheerlijking. In Gods beest hersteld te worden. Daar gaat het toch ook eigenlijk om. Daar gaat het toch uit de ganse de kerk om. om. bevestigd te worden. Door Calvaria. De weg naar de waar Verzoend met de rechter dat een verzoend God door het bloed des eeuwige verbond waarvan hij ook getuigt tot die vrouw God is in geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waar zou het wel eens gebeurd zijn zou het wel eens ene keer in ons leven gebeurd zijn als God aangebeden wordt in geest en zijn, er meest geen en zijn er meest geworden. En zijn er meest geworden. Dan kan je meest geworden vinden om je ellende te bewoorden. Als God aangebeten wordt. In geest en waarheid, dan mag overblijven. Wortelen en openbaren. Geen den tollen aan Wees mij, zondaar genadig. En genadig wil zeggen, kwijtstellen tot uw eer. Vergeven tot uw eer. Aannemen tot uw eer. Aannemen als erfgename God en mederfgename Christus. En wanneer dan deze vrouw een getuigenis geeft en zegt, ik weet dat de Messias komt. Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Is die dan beloofd? Is die geopenbaard in uw hart? Waaruit dan deze Samaritaanse vrouw zei, ik weet dat de Messias komen kan. Nee, zegt hij komt. Hij komt, want hij heeft het zelf beloofd. En zou die kunnen zeggen en niet doen? Zou die ooit zijn kerk en woord voorgelogen hebben? Zou die ooit bedriegelijk met zijn kerk omgegaan hebben? Zeg David dan niet van mijn 119e psalm. Gedenk aan het woord. Hij zegt niet gedenk aan mij. Gedenk aan mijn zielen. Maar dan zeg je, denk aan uw woord, aan uw belofte. En als die belofte niet vervult, wat zul je dan met uw eer doen? Er is geen waarde om mij te verlossen. Maar je hebt de verlossing beloofd. En omdat gij de verlossing beloofd hebt en getuigd. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestender maken. Wat zult gedaan met uw woord doen als het niet op zijn plaats komt? Wat zult gedaan met uw woord doen als het niet vervuld wordt? Zullen dan Gods beloftenissen, innere vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht? Daar heb je de arbeid geliefde van iemand die een belofte heeft. Die brengt de belofte terug, opdat hij de beloofde voor de woonde plaats zou want alle beloften zijn in Jezus Christus, wel. die zijn in Christus, ja, één voor ja, maar ook aan zekerheid en onwankelbaarheid. En die vrouw zei, en ik weet dat de Messias komt, daar had ze geen twijfel in. Daar was ze zekerbaar en onwankelbaarheid. Misschien is die hier onder ons ook wel in. Die zijn man, ik weet zeker dat God zijn ganse kerk verlossen, maar of ik van zijn kind. Dat hij zijn ganse kerk vrijmaken zal. maar of ik daarbij ben. Ik twijfel voor de aan, man. Of de laatste zal voor wel naar binnen gaan als de eerste, maar zal ik daarbij zijn. Is er voor mij ook een Massias? Is er voor mij ook een Jezus? Is er voor mij ook een Christus? Het is waar, het is een eeuwig wonder dat hij bij een ander is. Maar het grootste wonder als hij voor mij zal zijn. Het is waar. Het is een groot wonder als een mens tot God bekeerd wordt. Maar als dat altijd een ander geldt. Als dat altijd voor een ander is. En straks komt bij mij de dood. Waar ga ik dan heen? Ken ik aan de slippen van mijn vader mee. Ken ik aan de jurk van mijn moeder blijven hangen. Al die slippen scheur. Laat Saul de slip van Samen wel gerecht. Maar hij scheurde. Maar de profeet Zacharia betuigt: te dien daar zullen tien mannen gerecht. Naar de slip van een Joodse man. Maar die slip scheurt niet hoor. Die slip, daar sleept hij ze mee door de dood. Daar sleept hij ze mee door de hel. Daar sleept hij ze mee naar een hemel zondige. Dat is de enige slip die nooit is daar Daar hangt de ganse kerken En toch scheurt die slip Hij is die stok van Psalm 23. En aan die stok hangt de hele kerk. En die stok buig niet en breekt niet. Ik dacht laat zijn dus aan gaan, de stok lief volkheid en Wat zullen die volmaakt daar zijn. En wat zijn ze mismatig? hier. Wat zijn ze mismatig? hier. Wat makkelijk haat me elkaar, wat me elkaar aan leven moest. Gebrek aan licht, boven me te staan. Gebrek aan oog moet beter weten dan je naast Het is alles hooverdij. En als de hooverdij verneder dit, dan is een ander altijd beter zitten. Kan een ander altijd beter preken dan ik? Dan weet een ander altijd meer dan ik. En anders weet ik, anders weet ik. En wat is ze verdoemelijker dan ons en ik? Wat verwoest er meer dan ons en ik? Wat vernieuwt er meer op de wereld dan ons en ik? Daarvan staat al in de eerste wereld. En de ganse aarde. Was met vrede vervuld. Waar gaat in die staken nu nog? Enkel ons en ik. Ons en ik. Voor God en mens die onderdoen. God en mens tegenstaan. Ziet je nu wat een almachtige kracht er van nodig is om zo'n hardnekkige zondaar te maken tot een heilige. De vrouw zei, ik weet dat de Messias komt. Die toegenaamd wordt de Christus. Die zal ons alles verkondigen. Wat wij doen moeten. Die zal ons alles verkondigen. Wie hij is en wat hij is. Die vrouw was een inwachter. Die vrouw was een verwachter. van de beloofde Messias. Ik denk ook van harte. Dat was de belofte van Immanuel. In het geval dat daar een leeg gat overblijft. Omdat de beloofde niet meer is. Ik denk dan de geen. Waaraan Christus belooft, meest lopen te sterven op de wereld, omdat de belofte niet vervuld is. Dan de meesten zeggen, zal het wel ooit vervuld worden? Het wordt zo donker, het wordt zo donker. En op zijn donkerste volk werd Christus geboren in de wereld. En op zijn donkerste op de wereld. Heeft Christus alle schuld voldaan. Calvaria. En op zijn donkerste in de wereld. Werd een heilige geest uitgestort, Tot bekering. Der vele duizenden. Ik weet het zegt die vrouw de Messias komt. En hij zal ons alles vertellen. En dan zegt die gezegende Messias, de volheid der heiden, de verwachting Jacobs, de verlosser Israël. Zeg maar ik ben het, hoe eenvoudig het, hoe eenvoudig je. Het. Hij zegt, het, ik ben het, die met u spreekt, ik ben die Messias waar gij het over hebt, ik ben die Messias waarvan gij gelezen hebt. Ik ben die maken die gewacht. Ik ben die verlosser van een ganse kerk. Ik ben er. Ik ben de middelaar. Ik ben de eiland. Ik ben de verlosser. Ik ben de borg. Ik ben den vol zalig. Waarvan de waarheid het uitziet. Een maat zal zwanger worden wat er verder volgt. Ik ben het. Geliefde wat een ontnuchtering. Nu gaat dat mens erover hopen. En nou ziet ze hem in zijn woord. Nou ziet ze hem de vervulling des woords. Nou ziet ze hem de bevestiging des woords. Nu ziet ze hem de uitvoerder van de raad, God En de volvoerder van het besluit, God. Waarmee de Vader met hem afgemaakt heeft, de welke betuigd zie ik kom. En draag uw heilige wettigheid, en gij den Doemeling zegt, in het midden van mijn ingeland. En dan komen de discipelen. Ze hebben spijzen gekocht, ook voor hem. zij. Gaat het minste erg niet in dat zijn spijze goddelijk was, dat zijn spijze geestelijk was. Maar durfde niet te vragen, wat spreekt u met die vrouwen dan zo slecht? Wat spreekt u met die Samaritaanse vrouwen dan zo goddeloos? Dat durfde ze niet. Daar lag beslag in hun hart. Ze werden gewaakt, is hier anders dan anders? Ze werden gewaarde, is hier een andere sprake dan anders. Ze durfden niet te zeggen. Wat spreek jij met deze vrouw? En dan staart er om ervoor te gaan. Dat die vrouw haar watervat achter Maar mens, daar ben je ervoor gekomen om water. Daar ben je voor aan de fontein geweest. En laat nou die put vijftig meter diep zijn. Dat zegt voor u niet, uw touw is lang genoeg. En uw emmertje is aan het einde verbonden. Dus bij gevolg, u heeft maar te scheppen. Ze ziet er wat niet en ze ziet de fontein niet. Ga bij dat mensje ook weer anders dan ze gedachten. Ze hebben ander water gedronken. Koeler water, zuiverder water, helder als kristal. Ze hebben het water gedronken van onder een troon gods en des land. En dat water waarin verklaard wordt de genadegave des Heiligen Geest, waarvan een dichter zingt, en stort op hem een milde regen. Ik weet zeker, jong en oud, als je deze genadegaven geproefd hebt, dan kan het duizend weelde niet vergoeden waar je twee minuten geproefd hebt. Dan kunnen duizend wilden je niet verzadigen wat geen die twee minuten geproefd en gesmaakt is. Want daarin hebben je iets van God geproefd. Iets van zijn barmhartigheid, iets van zijn genade, iets van zijn liefde. En iets van de verheerlijke rechtvaardigheid door Immanuel. Waarin de barmhartigheid Gods de ellende zondaar zonde om niet geschonken. En dat water eens geproefd Dan leeg. al werd ik derwaarts gelegd, Dan zal mijn mond u de eer geven. En al voel je nu maar eens een flikkering in uw hand. Kijk, kijk, daar is nog wat. Er komt nog wat. Kan soms zo ver weg zijn alsof er nooit iets geweest is. Maar onverwachts komt er zo'n flikkering in uw ziel. En dan zegt David de Heerleed. De Heerleed was kort. Ik zei wel eens Heer, ik dacht dat het nog beginnen moesten niet te lopen. Ik dacht dat het doorgaan zou, maar het stond alweer stil. Stond alweer stil. Zodat de kerk ervaart. Gelijk ook deze vrouw. Zij heeft gedronken. Wat de eer Gods is. En wat de Ere God blijft. En ze later water van achter. Vervuld met goddelijke, met geestelijke, met eeuwigheidsdingen. Wat zegt dan de wereld? Wat zeggen de bezittingen op de wereld? Stof, op goud. Stof, op goud. Want daarin ervaart je dat ook geen tien werelden te vergelijken zijn. Bij één uitlating van meneer Jezus Christus. Daar is het hart vol. En daar zingt het van een volle beek. Waaruit gedronken. Dat nooit verminderd is in drinken. De verloste kerk drinkt eeuwig. Eeuwig. Zonder dorst. Dat hoort ook in de neem, maar dat hoort niet hier. Daar eten ze eeuwig zonder honger. Dat hoort ook in de neem, maar niet hier. Hier gaat honger voor eten. Niet is een grond, nee. De grond van het verbond leggen het bloed, dat is eeuwig een verbond. Vandaar het wordt de kerk gezaagd. En dan gaan ze terug naar die stad Sychem, die weleert. Levi en Simeon uitgeroeid hebben. Die wanneer Levi en Simeon totaal vernield hebben om de zonde der roerij op van de zuster Dina. En daar komt dus, daar gaan ze preken en een vrouw preken. Mag dat? Ja zeker. Maakt best in huis, hoor. Maakt best op een gezelschap. Ik heb ook wel eens meer vrouwen horen zeggen toen ze in de ruimte stonden. Haak maar een man geweest en haak ik ook gaan prikken. Jantje van Eze het ook nog alles hoor. Zij heeft ook een man geweest dat toen mijn ziel verlost was. Haak ook gaan prikken. En dat mag. Dat mag. Maria was een discipelin En ze verkondigde opstanding aan de discipelen. En zij zijn er in zich en komt. Liefde is gunnend. He. Niet geven, niet geven hoor. Maar wel gunnen. Je kan het niet bezitten zonder het je naasten te gunnen. Je kan het niet bezitten zonder het je vrouw te gunnen. Je kan het ook niet bezitten zonder het je kinderen te gunnen. Maar geven, dat is goddelijk hoor. Dat kan God alleen. Waarvan zij dan komt en ziet. Eén die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Die mijn blootgelegd blootgelegen. Die mijn doodzeel is gelegd. Wat ik geweest ben in ontvangenis en geboren. En wat ik geweest ben in mijn leven. Komt ze En ziet één die mij alles gezegd heeft. Wat ik gedaan, die mij alles getuigd heb dat ik een doemeling, een ellendeling, een helleling, een overtreder van wet en recht, ook nu anders ben, als met mijn zonde van God, afgoderij en hoerij, een kroonsteker van de eeuwige majesteit Gods, kon zich en ziet, loop eens met me mee. Gaat eens met me mee. En ik zal u die man tonen, terwijl ik in mijn doodzeel is En mij alles gedaan heb, alles gezegd wat ik gedaan heb. En die vijf mannen, en die man waar ik nu mee leef. En mijn man die er is. Zie je nu wat genade doet? Genade aan vaten zonder. genade aan vader schuld. Genade aan vaderrecht recht en wet. Genade geen God zijn Ere. Al zou ze ter eeuwige verdoemenis vader Als God zijn Ere Marie. Dat is haar heil. Dat is haar zaligheid. Dat is haar behoud. Ja. Ga vanzelf of het gaat heel niet. Vanzelf of het gaat heel niet. En ondertussen, wanneer zijn ze uitnodigd, dan luisteren ze naar een oer. Dan luisteren naar zo'n grote zon dan is, Dan dat die samaritan onder mijn kamer, die zei: ja moet je daar zo'n mens luisteren. Die het er zo bont afgebracht heeft. Moet je daar naar luisteren. En moet je daar mee gaan. Na de nakker van Jacob. Hier ziet ge de kracht die van het woord uitging. Hier ziet ge de kracht die van het woord inging. Hier ziet ge de majesteit van Gods en geest. En alle die haar horen zijn, komt en ziet een die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. En ze kleedde hem af. En ze hing hem man. En ze loofde. En ze prees. Die goddelijke Christus, de welke haar in schulden, schande, armoe en verlorenheid gezet had. Rij de liefde. Als Gods volk op zijn plaats is, ja, kan de er alles mee doen. Huis, Daar verzetten ze zich niet hoor. Dan geven ze de rug als een bruggen, maar kom. Wat zegt die tijd? Dat er een einde aan deze tijd komt. Dat zegt die tijd. Dus dan nog een enkel woord. En wanneer die Samaritanen komen te zijn volgende een hoer. Nee, laat ik het anders zeggen. Zijn volgden geen hoer. Al was ze dat. En trouwens dat en ieder die met de vijf boeken van Mozes leeft. Kan niet meer zijn dan een hoer. Een overspeler, een verloren doemel. Onthoud dat wel hoor. Vandaar zeggen ze, ja man daar beginnen wij niet meer met de wet. Heb je daar ook wat over te zeggen dan? Heb je daar ook al wat over te beslissen? Waarmee dat u gaat beginnen? Maar dat zijn allemaal onbegripstaal. Want als er levend maken komt, dan komt de wet ook wel hoor. Dan komt Mozes weer leven eisen, heilig. Dan komt Mozes weer een rein mens eisen. Want Mozes kan zijn eisen weer kwijt, want er is leven. En waar leven is, dan kan modus en bedelen kwijt. En wanneer Christus met zijn jongeren nog een ogenblik bij die fontein vertoefende, dan zeggen zijn jongeren, rabbi, eet, eet nu, we hebben spijzen gehaald, eet nu. Ga toch ook hongerig, ga toch ook dorstig, vroeg toch ook om water. Wij hebben het gehaald, ook voor u. Die na zijn menselijke natuur zowel eten moet als wij. De welke betuigt: ik heb een andere spijze, die gij niet weet. Wat moesten die jongeren denken? Zou dat nou toch dat mensen hem eten gegeven Zou dat toch dat mensen nog brood gegeven hebben? En zou hij dat aangenomen hebben? Ja. Ja. Heb Christus ooit een zonder rechts geweigerd? Heb hij ooit tot een zondaar gezegd: Ik hoor niet en ik verlos niet? Ik heb ik hebben spijzen, zeiden die gij niet weet, die voor u verborgen is? En dat is de uitvoering van de raad mijn vaders. Dat is de volvoering van de toebrenging der uitverkorenen, waartoe ik gekomen ben. Zij is mijn brood. Dat heb ik gezien. En zij is mijn drank. Terwijl ik haar brood zal zijn. En haar drang zal blijven tot in de eeuwigheid. Dat is het nu wat je allemaal zegt. Mijn zoon geeft mij nu hart. Eens ze die uit God is geliefden. Ik durf haast niet te zeggen. Want het werd zo laag. Zo laag. Zo laag. Dat die gezegende Heer Jezus zichzelf voelt, verzadigd, vervuld met het heilzijns vaders, voor zulke uitverkoren zonder. Dat zijn spijzen iemand hongerig maken naar hem, dat zijn drank iemand dorstig maken naar hem, dat zijn één, en dat zijn drink. want daarin volvoert hij het besluit des wachters, een toebrenging en een onderhouding. Zijt je voor hem nooit te vuil, hoor, En nooit te zwart. Heeft die vrouw er niet gezegd, zijt je ge meerder als Jacob? Hij is zoveel minder als Jacob. Je hebt nooit maar goed luisteren, hoor. Nooit geen minder waardiger mens op aarde geweest dan God, die menselijk. Niet in dadelijkheid. Maar de toerekening. Dan kunt u lezen. Jezaja 52. Zijn gelaat. Was mismaak Om ons te volmaken. Zijn gelaat. Was verdorven. Om verdorvenen te zaligen. Zijn gelaat. Leek. Op de ontlasting. Van de eeuwige toren gods. Hij heeft Vanaf de kruisboom van Golgotha, de zee van Gods toren overgestoken, naar een oceaan der eeuwige voldoening, en dat tot een grondige en wettige verzoening. Christus zegt tegen zijn jongeren, gij zegt nog vier maanden, dan de tijdens ochtends. Maar heb je ogen op, zie je wat er komt van Samaria. Ziet dus welk een oogst, welk een geestelijke oogst daar komt. Daar komt een schare van Samaria, van Samarita. Grote, rijpe, heil, dood en doemwaardige zondaar. Die komen er allemaal aan. Die staan op de rand van de dood, op de rand van de graf, op de rand van de eeuwigheid. Zie eens zeggen die haren halzen. Die rijp zijn voor de toren God en rijp zijn voor de verdoemenis. Zie daar mijn oogst, die grote en die rijpe zondaan, worden daar afgemaaid door het zwaard des woont, en worden ingezaaid in het koninkrijk der hemel. Wat een kracht ging het toch vanuit die ooie. Oh ja. oh ja. Nog even hoor. één. Al dan de Samaritanen. Die grote en rijpe verdoemen is waardige zondaren. Dan zou ik wel een poosje bij stil willen staan. Want maar zelden wordt er een zondaar, Maar zelden een zondaar die rijp voor de gramschap gods. Mijn zondaar die... Zelden rijp is voor de ijs der wet en een vloek der wet. Maar zelden een zondag die de handen in elkaar slaat en zegt: U doet het rijp. U volgens gans schans rechtbaar. Dat zijn daden gods. Goddelijke daden. En die Samaritanen die geloofden, hoor je nu wat dan hapert? Ge leest een Bijbel en gij ge gelooft niet. Gehoord preken en gij ge gelooft niet. En waarom niet? En waarom niet? Misschien is er een die met antwoord al gegeven. En de welke betuigt toch man. Ik hoor het maar enkel. Zal ik het dubbel hoor dan is het geloof. Het welk bekracht. En dan moeten we geloven. En dan zullen we geloven. En dan zal ook het geloof zich in zijn wonderen openbaren. Zij waarde hem dat hij bij hem ligt. Bij de liefde. Ze kunnen hem niet meer missen. Ze willen hem meenemen. Je moet Jezus hebben om hem niet kwijt te hebben. Je moet Jezus bezitten om hem eeuwig te willen hebben. En je moet hem zien om hem eeuwig te maken blijven zien. En je moet hem voelen. Voelen. En dat voelen ik weet wel. Dat we te veel op ons gevoel staan. En te weinig op het geloof. Maar het geloof dat door de liefde is werkende. Dat gevoelt hem ook. En dat voelt in hem wat hij voor hem voelt. In zes benauwdheden worden ze verlost. En in de zevende blijft hij niet Ze geloven het eerst terwille van die vrouw. Ze twijfelden niet aan dat getuigenis. Maar, maar, nu gaat het middel verliezen. En de middelaar naar Want dan zeggen die Samaritanen, wij geloven het nu niet meer om uw wil. Ze zeggen het niet, mens, dat was geen waar wij hebben. Dat was niet echt, nee, dat was echt en het was waar. Maar ze eindigen van het middel in de middelaar, het middel daarbuiten. De middelaar erin wordt God zijn ere verheerlijk en de zondaar daar alleen gezamen. Amen. Oh, geen enkel woord, Heer. Als u het gebruiken wil, dan zal het net gaan met die Samaritaanse vrouw. Als u het gebruiken wil, dan kunnen wij het niet misbruiken. En anders misbruiken wij alles. Alles. Want we kunnen niets recht meer gebruiken, want we zijn krom geboren. En leven krom. En alleen genade maakt recht. Door gerechtigheid. Gij die Samaritaanse vrouw en meer anderen uit hun grote rampzalige tot eeuwige zaligheid gebracht. Gij hebt die afgodendienaars gemaakt tot dienaars van den levendigen God. Gij hebt ze. Met majesteit overgoten en volgegoten, armen en benen gebroken, om zich te laten zaligen. Door hem. die den zaligmaker der wereld is, der verkoop, Idee meer en idee minder. En dat getal maakt een hemel vol. En zal ook eeuwig vol blijven. Den zaligmaker der wereld. En van alle einden der aarde. Ze bijeen Door uw goddelijke geest en woord. Totdat. De wederbaring ophouden. En de laatste behouden. Dan zal. Gij, o eeuwige middelaar, Zijn een vader voorstel, En dat zonder vlek, En zonder rimpel, In uw bloed, Terwijl het zoet is, Terwijl het waardig is, En ook bij de vader waardig blijft, Voor uw ganse erven, Doe verzoening over spreken, Ook over luisteren, Door datzelfde bloed, en door diezelfde geest. Amen. Psalm 136. De 136ste psalm. 22 en 23. Loopt hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. Want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwig die in onze lagen stam ons genade bood aan. Want zijn gunst al verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Dat is Psalm 136, 22 en 23.